Kinderen van mannen die tussen 1945 en 1949 in Nederlands-Indië door het Nederlandse leger zijn geëxecuteerd, hebben recht op een aparte schadevergoeding. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De Nederlandse staat voerde aan dat de zaken verjaard zijn, maar de rechtbank vindt dat de staat aansprakelijk is voor de onrechtmatige executies. In 2013 trof Nederland al een schikking met een aantal weduwe van geëxecuteerde mannen. D66 wil opheldering van minister Dijsselbloem over misstanden bij ABN AMRO in Dubai. Kamerlid Kolmees vindt het schokkend dat er fraude is gepleegd bij de Staatsbank. Bankiers van ABN AMRO in Dubai zouden klanten hebben geholpen bij criminele praktijken als witwassen en het doorsluizen van geld naar terroristen. Volgens D66 moet Dijsselbloem de moraliteit van het bankenlandschap goed in de gaten houden. Het programma Top Gear wordt dit seizoen helemaal niet meer door de BBC uitgezonden. De Britse omroep schrapt de resterende drie afleveringen van het autoprogramma... nadat presentator Jeremy Clarkson een producer zou hebben geslagen. Clarkson zou gewelddadig zijn geworden toen het avondeten niet op tijd klaar stond. Hij is geschorst. De presentator lijkt er weinig problemen mee te hebben. In de Britse krant The Sun zegt hij dat hij een lekker koud biertje neemt... en wacht tot dit is overgewaaid. Het weer, volop zon, maar her en der ook wolkenvelden en stapelwolken. Het wordt 8 tot 11 graden. Komende nacht vriest het licht en kan er weer mist ontstaan. Morgen volop zon, bij 10 tot 13 graden. Geleidelijk steekt er een koele oostenwind op. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het DFM. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam staat voor de Tunnel twee kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht.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 Keuze, keuze, neuzen in de kleuren rood en paars. De kwaliteit laat minder keuze, goede neuzen zijn zeer schaars. Palatten neuzen, pimpelneuzen, beeld op een dronken schip. Een kleine keuze, wat neuzen aardbeid type mop en het is. Wil...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 Rijdt uw vleugels als geen ander op vooruitgang steeds De neus. Men moet hem eens in het jaar gedenken op een dag. In het najaar, als men weer eens van een grieplaag spreken mag. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,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 Hier teugels gelijk een rijsend beer. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Al, al, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja. En zo horen u helemaal Van Veen met zijn ode aan de neus. En daarna uh, Shepard. Met uh, no Down Easy. No low. No river enough, baby. Marvin Gaye. Timmy Terrell. is te hoog. Nou, oké. Okay. Marvin Gaye dus, Samen met Tammy Terrell. En dat nummer, dat heette In No Mountain High Enough. Daar zijn ook weer diverse andere mooie versies van te vinden. Ja, potlood en papier klaar, hè? Of pen en papier...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 Goed, luister en huiver, dames en heren. Hier komt het recept. En nogmaals, uh, u kunt het als u het niet direct meeschrijft. Natuurlijk straks ook gewoon. Of misschien staat het er zelfs al op hoor. Dat kan ook zelfs nog. Maar in ieder geval, u kunt uh, het allemaal straks nalezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com Scannenstreep uh, Zandvoort Luncht. Vandaag een iets ingewikkelder gerecht. Gevulde aubergine met uh, feta en gehakt. Zo. Nou, dat klinkt... Uh, water in de mond. De ingrediënten, daar gaan we. 1 ui. 1 eetlepel olijfolie. 400 gram tomatenblokjes. 1 theelepel uh, suiker. Gedroogde chilipeper, eh, twee aubergines, 300 gram rundergehakt. gehakt, één eetlepel oregano, twee tanden knoflook, 15 gram verse peterselie, circa twee eetlepels zijn dat, en 100 gram witte kaasblokjes, feta. Feta kaas dus, Griekse kaas. Hè? Bereiden.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 En bak het gehakt mengsel nog 5 minuten. Breng op smaak met peper en zout. Punt 3. Verdeel de tomatensaus over de bodem van de ovenschaal. Leg de uitgeholde aubergines in de saus en schep het gehakt mengsel erin. Bak de gevulde aubergines in het midden van de oven in 35 tot 40 minuten gaar. En dan vierde punt. Snijd de peterselie fijn. Leg de aubergine op de borden. En garneer met de kaasblokjes en de peterselie. Schep de tomatensaus rondom de aubergine. Nou, dat lijkt me een beetje Grieks gerecht. Dus. Want dat is het ook. En, uh, Nou, kan je dus best er gewoon Griekse muziek bij draaien. Ja. Tuurlijk. Bij je septaki erbij en zo. Dan ben je helemaal in de sfeer. Nou, ik zou zeggen eet smakelijk en uh, succes met het bereden. En nogmaals, het staat zo meteen op Facebook. Op onze Facebookpagina Zandvoort. Lunch, niet CFM lunch, want dan kom je nergens. Zandvoort Lunch heet onze pagina op Facebook. Dus als je daar kijkt, dan zie je daar het recept staan straks. En kun je het nog eens rustig nalezen of kopiëren of weet ik. Rihanna. My... Samen met Kelly West. En op gitaar Paul McCartney, Sun was shining, I'm positive run Then I heard you was Talking trash you'll pay my bill Dodoenba was dat en het liedje heet uh, Effortless. Ja. En dit is Stevie Wonder We're lekker terug in de tijd. Sand still delivered. Still delivered, I'm yours. Get it, get it, get it, get it, nou, dat roemruchtte Tamla Motown tijdperk. Eh, eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, oh, niet eind jaren 60, hoor. Nee, halverwege de jaren 60 kwam dat al een beetje opzetten. Dit is Kovacs. En die blijft maar graven. Oftewel, digging. Dan meteen het nieuws.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 15, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM FM. Voor Zandvoort en de regio. Dan gaan we natuurlijk weer voor het regio van deze prachtige 11 maart 2015. Het aantal jongeren in een dat blijft stijgen. Vorig jaar woonden er ruim 6700 jongeren in Harlem in een gezin met één ouder. Dat komt neer op 16 van de 100 jongeren tot 25 jaar. De gemeente ligt hiermee... ...iets boven het landelijk gemiddelde. En dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Iedere Nederlandse staatsburger van 18 en jaar en ouder... ...mag volgende week stemmen voor de provinciale staten... ...en waterschapsverkiezingen. Veel passanten op straat kregen alle folder toegestopt... Eh, ...en voor kandidaten en steunleden zijn drukke tijden aangebroken. Ook menig minister of staatssecretaris uh, etaleert zich op tal van plaatsen. Om te zorgen dat de kiezer op woensdag 18 maart 2015 maar, een, maar eenmaal de gang naar de stembus hoeft te maken... zijn er gelijktijdig waterschapsverkiezingen. Volgens het democratisch beginsel is stemmen een belangrijke gebeurtenis. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie, meent de provincie. En dankzij dit recht mag iedereen een mening hebben. En mag iedereen die mening geven. En ook nog naar geluisterd wordt, dan zou het helemaal mooi wezen. Dit voorjaar zendt RTL 4 het programma door het oog van de naald uit. En hierin, hierin nemen koppers, koppelsen tegen elkaar op... met als doel uitgeroepen te worden tot het beste naaiduo van Nederland. Twee dames uit Bloemendaal, Marianne ten Haven en...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 van het Rotterpolderplein in de richting van Alkmaar. De bestuurster van de bestelswagen stopte om nog onbekende, onbekende reden... midden op de oprit. En de achteropkomende vrachtwagen kon niet meer op tijd stoppen... en botste achterop de vrachtwagen. Door het ongeval en de bergingswerkzaamheden... was de oprit ongeveer twee uur afgesloten. Zowel de bestelwagen als de vrachtwagen moesten worden afgevoerd. De zaterdagmarkt op de Grote Markt in Haarlem... is verkozen tot de beste markt van Nederland. Dat werd dinsdagmorgen bekendgemaakt in Preston Palace in Almelo... door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Naast Haarlem waren in categorie Middelgrote Markten... de markt in Huizen en die in Kerkrade genomineerd. De CVAH organiseert de verkiezing... Om te zorgen dat de warenmarkt verder geprof... Verder geprof nou ja, nuance, kom op. De waremarkt verder geprofessionaliseerd wordt. Zodat de consumenten naar de markten blijven toekomen. De evenementenkalender van 2015 staat weer bol van evenementen.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 De vele autorace-evenementen op het circuitpark Zandvoort en het traditionele Festival mogen niet op de kalender ontbreken. En natuurlijk niet te vergeten de KLM Open, die dit jaar voor de derde maal op rij in Zandvoort wordt georganiseerd. Met het plaatsen van betonnen grafkelders start de gemeente Zandvoort met het grootschalig onderhoud van de algemene begraafplaats. Naast de grafkelders die, uh, is op het Rooms-Katholieke deel van de begraafplaats... gestart met de wegverhardingen. Ook de tegelpaden tussen de verschillende grafrijen zijn opnieuw bestraat. En hiermee krijgt de kwaliteit van de toegankelijkheid van de grafvelden... een flinke uh, oppepper. Halve toezeggingen. En dat is waar de strijders voor de nachttrein tussen Amsterdam en Haarlem... het mee zullen moeten doen voorlopig. Voorlopig gingen de provincialen namelijk in debat... Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Uh, gisteravond gingen de provincialen namelijk in debat hierover... naar aanleiding van de Facebookpagina Haarlem moet op het nachtnet. RTV NH kwam gisteren met het bericht... dat er voorlopig nog weinig schot in de zaak zit...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 25 jaar. Oh. Waar zeggen? En toen: Elton John, Tiny Dancer. My Dancer. En dit is Hozier Hozier, hoe zeg je het? From Eden heet het, dat wel Hozier To the strand, a picnic planned for you and me. was dat. En dat dat heette From Eden. En dat was de nieuwste single. Jawel. hè Wat? Ik vind het zacht, nu? Nee? Ik zat nog te praten. Maar oh, dat dwars dat er één die zijn. miserie. Hm? Nou, oké. Okay, Laila dan. De hele versie. Gewoon zeven minuten lekker. Gewoon. Voor. Even om tot rust te komen. Laila. He? Nou, schoot mijn snoertje eruit. Erg, hè? Ja. Vandaar dat u nou daar even niks hoorde. Maar het snoert, schoot er even uit. Snoertje, weg. Zo. Maar goed, het programma zit erop. Althans, wat dit programma betreft. Uh, we gaan nog even twee uurtjes door, natuurlijk. Ik ga nog even twee uur door. Waarom zeg ik altijd Ik ben alleen hier. Uh. Oh, saai Sai hoor, trouwens. Zo alleen hier zitten nog. Oh. Het saai, zeg. Maar uh, wou ik zeggen, ja, we krijgen zo nog de vinyljaren natuurlijk twee uur lang tot vier uur en toe met uh, uh, Billy Paul, Rainbow Train en Neil Diamond. Ja. Dit programma zit erop en uh, ik hoop dat u het een beetje naar de zin gehad heeft en dat u het een beetje leuk gevonden heeft. En vooral dat u straks natuurlijk blijft luisteren naar de vinyljaren. Ik ga nog uh, na vandaag uh, nog even kijken. Nog Eén woensdag, twee woensdag, uh, 11, 18, 15. Uh. Ja, en dan op 1 april het slot. Ja, dan is het op. Dan gaan we het veranderen. Vijf jaar gedaan en dan gaan we gewoon eens een keer een andere formule hanteren voor dit programma. Voor uh, het programma op de woensdagmiddag. Maar de, uh... niet natuurlijk nadat we nog een feestje doen, hè? ja. Maar goed, dit zit erop. En uh, ik zie u straks aan de andere kant van het nieuws voor de videojaren. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.